Afrekenen. Zonder dat hij het gemerkt had, was de zon recht de kamer in gaan schijnen. De diep oranje gloed van de jaloezieën had plaatsgemaakt voor niets verhullend, bijna halogeen avondlicht. Dansende stofdeeltjes in lange banen met op de achtermuur zwarte slagschaduwen. Fred van Steen sloeg de handen voor zijn gezicht. Met de toppen van de middelvingers masseerde hij zijn slapen. Zachte pijngolven stroomden van de dichtgeknepen ogen naar het achterhoofd. Hoofdpijn. Dit trouwste met gezel van de afgelopen maanden. Geen dag zonder hoofdpijn. Wat was er veranderd in het laatste half jaar? <lacht> Niets natuurlijk. Wat zou er veranderd kunnen zijn? Zijn haar was wat verder teruggeweken en de groeven in zijn voorhoofd leken zich voorgoed te hebben gevestigd. En dan zo af en toe wat hoofdpijn. Maar verder was alles bij het oude. Niets om je zorgen over te maken. Niets alarmerends. Hij pakte de karaf en schonk een groot glas rode wijn in. Rode wijn en hoofdpijn. Dat ging goed samen. Hoe meer rode wijn, hoe minder hoofdpijn. Op een fijne wetenschap. Handig. Hij dronk het glas in één keer leeg en schonk het opnieuw vol. Eigenlijk ging het heel goed met hem. Het programma was en bleef een succes. Hoge kijkcijfers en een hoge waardering. Prijzen en onderscheidingen. Als televisiepersoonlijkheid was hij populairder dan ooit. De hoofdpijn gaf zich niet zomaar gewonnen. Nieuwe, venijnige schuiten. Uitnekkig. Zijn hand bewoog in de richting van het glas, automatisch. Hij stuitte halverwege op de topzware karaf. De wijn gleed in donkere stromen over de witte werktafel. Een bloedvlek, een bloedvlek van maagdrukkenbruising. Hij schrok. Daar had je het weer. Daar had je het weer. Koper symboliek, pseudo kope diepzinnigheid. Dat was het enige wat hij de mensheid te bieden had. Uitgekoude clichés. Meer zat er niet in. Het stond dan plotseling allemaal heel duidelijk voor de geest hij had zijn carrière opgebouwd ten koste van anderen. Hij had mensen gebruikt, zowel zijn collega's als de mensen in het programma. Hij had ze allemaal gebruikt. Hun ideeën, hun geniale invallen, die hadden alleen zijn succes doen toenemen. En dat was toegestaan want hij was de belangrijkste vertegenwoordiger van het machtigste medium, dat vermogen zonder grenzen. Matthijs. Koffie? Nee, ik lees, ik, ik, ik werk. Kom je wel zo? Hij dronk een tweede glas wijn. Zijn hoofd bonkte en hij voelde hoe een golf van wanhoop in hem omhoog kroop. Wevend stond Fred van Steen op. Hij opende de balkondeur en... ...stapte naar buiten. In de wetenschap dat... ...dat die talloze levens kapot had gemaakt... ...keek hij de zuigende diepte in... Onder grenzen. Een hoorspel in twee delen van Derek Hardinat. Vertaald en bewerkt door Ger Apeldoorn en Harm Edens. In het eerste deel is de rolverdeling als volgt. Anton de Korenaar Marcel Maas, Matthijs van der Meulen, Hero Muller. Een bloedvlekker, een, een bruiswerk. Hij schrok. Daar had je het weer. Daar had je het weer. Een symboliek. Een pseudo, symboliek. pseudo Dat was het enige wat hij de mensheid te bieden had. Uitgekoude clichés. Meer zat er niet in. Emma van der Meulen, Annelies van der Bie. Het spijt me, meneer Dubbelman. Maar omroepmedewerkers hebben altijd zo'n hoge dunk van zichzelf en van hun medium... dat ze denken dat iedereen zich maar onmiddellijk aan hun wensen onderwerpt. Maar ik wil u nu meteen duidelijk maken dat het voor mij niet opgaat. Egbert Dubbelman, Luc van der Lagemaat. Maar u zult moeten toegeven dat je geen pistool tegen je hoofd zet... vlak nadat de critici unaniem hebben besloten dat je een meesterwerk hebt geschreven. <lacht> Er valt geen touw vast te knopen voor mij, niet tenminste. Sophie Rambeau, zijn assistente, Willy van der Grient. Echt, Bert. Je zult een nieuwe aanpak moeten voorzien. Meneer de Korenaar, Hans Karsenbarg. 10.000. Nee, 70.000. Anders doe ik mijn mond open. Ik ken journalisten. Regie, Nelke van der Krocht. Techniek, Wim de Kok en Bart Henny. Ma. Matthijs van der Meulen. Wat zeg je? Matthijs van der Meulen. Zeg jij dat iets? Nee. Hallo, is dat een doordacht antwoord? Nee, een eerlijk antwoord. Matthijs van der Meulen, gaat er geen lampje bij je branden? Die romancier. Ja? Nou, dus? Hij schreef romans. Oh jee, mooie assistenten. Hij is aangenomen om research te doen voor een programma over kunst... en ze weet niet eens wie Matthijs van der Meulen is. Wacht eens even. Ik heb deze week wel iets in de krant gelezen. Uh -huh. Een filmmaatschappij heeft de rechten gekocht op zijn roman. Um, ja. Weet u ook. Uh, daar hebben ze de rechten van gekocht. Hoe heette het boek nou? Was het dit boek misschien? Ja, dat is een. Vermogen zonder grenzen. Gekocht door International Films. Budget zonder grenzen voor vermogen zonder grenzen. Ja, ik herinner me die kop nog. Ja, maar niet de schrijver van het boek. Ze wil Jeroen Crabé hebben voor de hoofdrol. Oh ja, Jeroen Krabbe is blijven hangen, maar de schrijver van het boek niet. Weet je wat ook is blijven hangen? Het budget. 30 miljoen dollar. Nou, is meer dan het bruto-nationaal product van sommige derde wereldlanden. Ik weet nog dat ik dat dacht. Ja, maar de schrijver van dat boek... Oké, okay. dus Matthijs van der Meulen is me ontschoten. Uh -huh. Wat heeft hij dan gedaan dat ik hem uh, nooit had mogen vergeten? Hij is behalve grenzen toch niets geschreven? Nee, niets van dat kaliber. Nou dan... En maar weet je ook waarom niet? Nee. Omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. Slechte recensies? Laat ik je één ding vertellen over Matthijs van der Meulen, dan zul je zien waarom hij mij interesseert. Letten we even op, ja? Van der Meulen was 38 toen hij Vermogen Zonder Grenzen schreef. 18 weken stond het nummertje 1 in de boekentoptie. Vijf jaar na zijn dood heeft de International Film er nog een half miljoen dollar over voor de rekening. Kijk voor de weduwe? Oh, ben jij cynisch, zeg. Ja, dat is jouw invloed. Nou, zijn dood werpt gewoon een aantal interessante vragen op. Ja, misschien niet bij jou, maar zeker wel bij mij. Waarom zou de schrijver van zo'n succesvolle roman... Ja, en niet alleen commercieel. De critici waren er ook zeer lovend over. Waarom zou zo'n man zichzelf een half jaar later van het leven beroven? Hij kon het succes niet aan. Nee, dus. Misschien had hij dus maar één roman in zich. Ja, wat maakt dat nou uit als je een fortuin op de bank hebt staan? ...omdat het artistiek gezien een deprimerende gedachte is om je ermee te verzoenen. Ja, zo deprimerend dat je er maar een eind aan maakt. Ja, die dingen gebeuren. Er zijn mensen voor wie geld niet alles is, Egbert. Ja, dus jij beweert dat Van der Meulen na het succes van vermogens zonder grenzen... ...geprobeerd heeft om weer een nieuw boek te schrijven en dat lukte niet. En die mislukking die hem dan tot zelfmoord. Nou, dat kan toch? Nee hoor, nee, dat wilde bij mij niet in. Ik ben een ochtendje het archief ingedoken. En weet je wat ik over Matthijs van der Meulen gevonden heb? Verrast me eens. Zo goed als niets. Daar verras je me niet mee. Hij heeft zichzelf nooit laten interviewen. Hij is nooit op tv geweest. Hij woonde ergens in de provincie met zijn vrouwtje. En hij vertoonde zich nooit, maar dan ook echt nooit in het openbaar. Bescheidenheid. Oh. Oké. Okay. Nou, wie weet, was hij ziekelijk verlegen of zo? Volgens zijn biografie komt hij uit een groot gezin. Hij is opgegroeid in een van de achterbuurten van Den Haag. Hij heeft gestudeerd aan de universiteit en trouwde uiteindelijk met Emma Punt, de dochter van een bankdirecteur. Hij is er flink omhoog gewerkt hè, voor een verlegen type. Huis gekocht in de achterhoek. En meteen begonnen aan zijn eerste roman. Let wel, zijn eerste. Uitzicht op succes. Nooit van gehoord. Oh, je bent de enige niet. Het is volledig geflopt. Twee jaar later zag Vermogen zonder grenzen in de daglicht Een inslaand succes meteen. Zes maanden later, zij verdood. Niemand weet waarom. Laat staan zijn vrouw. Ik begrijp het niet hoor. Die vrouw die moet op zijn minst een idee hebben waarom de man niet verder wil leven. De vrouw komt het altijd pas als laatste te weten. Hm, is dat diepzinnig? Of is dat gewoon weer een cynische opmerking om mee te scoren? Het scoren laat ik aan jou over, Egbert. Ja, ja. In ieder geval, scoren gaan we met dit item. Eens even nadenken. Op zoek naar de ware Matthijs van der Meulen. Wat vind je daarvan? Mm. Ah ja, ja, goed, een andere titel dan. Van der Meulen op het gewoon weer groot nieuws en niemand weet iets over hem. Hey, misschien dat hij weduwe met ons wil praten. Wie weet. Exclusief interview voor kunst. Het lijkt me echt iets voor ons programma. Woont je nog steeds in de Achterhoek? Ja, nou en ook. Je bewaakt die tempel als een sphinx. Half vrouw, half leeuw. Nooit vertrouwd? Nee. Vrienden of minnaars? Ja, Sophie, voor wie doe jij de research? Zeg, voor mij, voor een van de meiden. Weet je? Ik geloof dat zij interessanter is dan hij. Ja, ja, dat is echt iets voor jou. Moet je luisteren. We hebben er medewerking gewoon nodig. En Zij heeft natuurlijk al die papieren nog, hè. Wie weet wat ik daarin kan vinden. Ja, als je er bijna... Met mijn Charme? Ik loop me er wel in, hoor. Ja, ja, als jij Charme gaat gebruiken, dan zitten we goed, hoor. Voor welke week zal ik het dan in schema tikken? Nou, op zo vroegst week 30. En bestel bij Karin maar vast een cameraploeg voor, uh, even kijken hoor. Uh, 3 juli, maandag. Dat maken we dan wel definitief als ik met mevrouw Van der Meulen gesproken heb. Aantekeningen voor kunstlicht. Matthijs van der Meulen, eerste bezoek aan weduwe 14 juni. De zon schijnt. Aan het huis kun je niet zien dat Matthijs van der Meulen rijk is geworden van vermogen zonder grenzen. Hier daar scheef gezakt, het dakpannen ligt niet op zijn plek. Toch ziet het er niet echt van, van uit. Het groen is te verzorgd. vijf jaar die hier verstreken zijn sinds de dood van de man heeft de weduwe blijkbaar meer tijd besteed aan de tuin en alles eromheen dan aan het huis. Maar wat is er in dat huis dat niet aangetast mag worden? We zullen zien. Meneer Dubbelman? Meneer Dubbelman? Ja. Wat leuk je te ontmoeten. Echt bij Dubbelman Kunstlicht Magazine. Heeft u het makkelijk kunnen vinden? Jazeker. Goed zo. Nou, zullen we hier maar op het terras gaan zitten? Want met dit weer ben ik het liefst zoveel mogelijk buiten. Ja. Zo. Nou. Geweldig dat u serieus van plan bent om aandacht te besteden aan het werk van mijn man in uw programma. Oh, u kent ons programma? Ja. Nee, kunstlicht. Oh, licht. Ja, dat is het programma over kunst dat ik samenstel en ja. presenteer. Woensdagavond, half elf, iedere week. Ja, eigenlijk vind ik het zelf een beetje aan de late kant, maar mijn bazen denken nou eenmaal dat op een door de weekse avond na tienen alleen de wat beter ontwikkelde bovenlaag van de bevolking op is, hè, om ja. te kijken. Nou, ik heb het vast wel eens een keer gezien. Hm. Maar ik ben nou eenmaal niet zo'n kijken. Ja, ja. Oh, ik heb een tijdje geleden wel een documentaire over de Jakilev gezien. Nou, zoiets over, Maar over Matthijs natuurlijk heel erg ja, goed zijn. Ik ben bang dat dat van een andere omroep was. Oh, nou, iets drinken dan maar. Eh, uh, graag. Wij worden beschouwd als het toonaangevende tv-programma op kunstgebied. Maar waar ik voor kom, het, het leek ons leuk om uw man een keer te nemen. Het leek u leuk om mijn man een keer te nemen? Eh, uh, sorry, nemen is misschien niet zo... Uh... Eerbiedig tegenover hem. Nee, nee niet zo fijnzinnig. Ja. Mijn excuses. Vertelt u mij eens, meneer Dubbelman... bent u plotseling zo geïnteresseerd in mijn man... omdat ik pas geleden dat contract heb afgesloten met International Films? Ja, ja, dat wordt waarschijnlijk een van de grootste filmprojecten van dit jaar. Daarom leek het ons ook een goed idee... om de interesse in het werk van uw man weer eens wat aan te wakken. Oh, ja. Maar vanuitgaande dat het werk van mijn man er inderdaad om scheelt om aangewakkerd te worden. Eh, <laughs> uh, ja. Nou, misschien kan ik maar beter even omlopen en opnieuw aanbellen. Dan kunnen we weer van vooraf aan beginnen. Doet u geen moeite? Ja. Ja, dan kan ik misschien maar beter. Het spijt me, meneer Dubbelman. Maar omroepmedewerkers hebben altijd zo'n hoge dunk van zichzelf en van hun medium... dat ze denken dat iedereen zich maar onmiddellijk aan hun wensen onderwerpt. Maar ik wil u nu meteen duidelijk maken dat het voor mij niet opgaat. Dat begrijp ik, mevrouw Van Den Mijn man sloeg toen hij nog leefde alle aanbiedingen om op televisie te komen af. Hij had een hekel aan televisie. Dat moet u toch weten, als u zijn boek gelezen heeft. Ja, ja. Hij zat het liefst in zijn werkkamer te luisteren naar zijn maler en notities te maken voor zijn roman. En ook ik kan zonder moeite de verleiding van het eenogige monster weerstaan. Zelfs wanneer het gaat om verantwoorde programma's als het u en dat we helemaal niet zeggen dat ik reactionair ben, maar eerder dat ik weiger mee te hollen met die massa. Ja, ik heb niet de indruk dat we zoveel verder komen. Ik heb nog geen nee gezegd. U geeft dus toestemming? Kunt u mij wat tijd geven om erover na te denken? Als ik een besluit genomen heb, neem ik contact met u op. Vijandig, dat lijkt me het woord. Ja, vijandig. Dat beschrijft mijn ontvangst als ongeveer. Zit even stil. Straks zie je eruit een Indiaan. Weet je dat ik glom vorige week? Hoe kan ik nou een programma over kunst presenteren met een glimmende bovenlip? Ik zit dan even stil. Wat heb jij gezegd? Die weduwe? Niets. Kom op, Egbert. Je zult toch wel iets gezegd hebben? Al is het maar. Uh, hallo? Nou, of zo? Ja, god, ik zeg niets maar. Nou, op een gegeven moment heb ik gezegd dat we haar man dan een keertje wilden nemen. <lacht> Toen sloeg ze helemaal dicht. Ik bedoelde het heel anders dan het klonk. Ik bedoelde veel meer dan... Dat er wel een lekker item in zat of zo. Ja, god, dat is toch Shakespeare niet voor domme. Nee. tijd van de Meule heeft momenteel een beduidend hogere marktwaarde, zou ik zo zeggen. Nou, ik niet, hoor. Bert, je hebt nog twee minuten. Ja, dankjewel. je wel. Ik uh, camera hem in camera in Oké. Okay. Waarom wil je hem dan zo graag in je programma? Eén boek? Meer heeft hij maar niet geschreven. Eén dom rotboek. Van de krant noemde het zijn eigen tijdsmeesterwerk. Het proces is toch nageslagen, heeft. je? Allemaal even humid hoor. Ja, ja. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Zo. Met weer rijpselopname. Weet je al wat je gaat zeggen? Ja hoor, ik doe mijn huiswerk ook wel eens. Heb je het al gelezen? Wat? Mijn boek. Hm. Matthijs van der Meulen. Ja, natuurlijk. Dan moet je toch toegeven dat het vrij goed is. Ik vind het tenminste heel goed hoor. ...goed genoeg om te nemen voor ons programma. Oké, okay. dus ik heb een verkeerd benaderd, he. Jongens, jongen, meneer Hartbreker geeft toe dat ze niet meteen voor hem gevallen is. Dus dat zit je dwars. Zeg, hou voorop. Oeh, de sneeuw wordt gebroken. Is er een dokter in de zaal? Eindelijk een vrouw die tegen je opgewassen is. Zeg, doe niet zo belachelijk. Echt, Bert, je zult een nieuwe aanpak moeten verzinnen. Ja, vertel me nou niet de hele tijd wat ik moet doen. Ik probeer me te concentreren op die uitzending van vanavond. Nee, dat doe je niet. Je probeert een manier te bedenken om je vrouw te breken. Ik ken jou. Ik heb je eerder zo gezien. Zo kijk je altijd als je iets geweldigs op het spoor bent. Ja, die blik in je ogen. Ik neem aan dat een Cobra er zo uitziet voordat hij zijn tanden in je vlees zet. Echt, hey Bert, je moet nu op. Ik zou bijna medelijden met haar krijgen. je moet er niet zo onderschat. Hoor, je muziek. Je had gelijk, Matthijs. Al die televisiemensen zijn precies zoals onze Fred van Steen uit ons boek: zelfingenomen en ongemaneerd. Als het boek eenmaal verfilmd is en het is een succes... ...gaat alle aandacht naar de regisseur en de acteurs. Wij worden natuurlijk vergeten. Ik zal ervoor zorgen dat het een goed programma wordt, Matthijs. Maak je maar niet ongerust. Laat het maar helemaal mij over... Jij hem, Sophie? Kunstlicht, toestel de Dubbelman. Ja, die is er. Momentje. Het is voor jou. Wie is het? Je yes, Mevrouw van der Meulen. Beter nog? Emma van der Meulen. Misschien is nog niet alles verloren. Hallo, mevrouw van der Meulen. Goedemorgen, meneer Dubbelman. Ik zou u nog terugbellen. Ik heb na kunnen denken over uw aanbod. Oh, goed. En wat mij betreft kunt u gang gaan. Nou, wat zal ik zeggen? Dat is fantastisch. Wilde u toch van mij horen? Het is waar ik op gehoopt had, mevrouw van der Meulen. Als u wilt, kunt u langskomen om Matthijs een brieven en andere papieren door te nemen. Ik heb zelf vast de voorschijn gehaald voor u. Dat is erg aardig van u, dank u wel. Ik heb echter wel één voorbehoud, meneer Dubbelman. Oh, en dat is? Dat u mij van alles op de hoogte houdt. We wilden juist overal uw advies over vragen. Zonder u kunnen wij het programma helemaal niet maken. Dat lijkt me wat overdreven. U bent bij de televisie toch wel gewend om alles zelf te moeten verzinnen? Ah ja, die zit. Dan verwacht ik u donderdag. 11 uur. Schrikt dat? Ik zal er zijn. Daar ga ik vanuit. Goedemorgen. Goedemorgen. Toch wel een triomfantelijke overwinning? Nou, ik voel me niet erg triomfantelijk, nee. Hoe voel je je dan? Meer als een ober die de bestelling op heeft gekregen. Hm. Misschien is het ook hoog tijd dat wij arrogante televisiejournalisten eens flink op onze plaats gezet worden. Wat zit je nou te tompoezelen? Ach, nee, nee. Ik dacht even na. Waarover? Waarom heeft er niet meteen ja gezegd? Die vrouw heeft de dood van de man nog steeds niet verwerkt. Of ze verbergt iets, van? hij? Ja. Eens kijken of we erachter kunnen komen. Kijk eens, een kopje koffie voor u, alsjeblieft. Ah, heerlijk. Matthijs bewaarde altijd alles. Gaat u weken kosten om het allemaal door te nemen? Ha, heeft u zijn notitieboekje zou bekeken? Ja. Hij had altijd een bij zich. Hij noemde het zijn ideeënklapblokjes. Als hij plotseling een mooie zin bedacht, of hij ving ergens een mooi gesprekje op. Ach, alles. Alles wat in me opviel, werd onmiddellijk opgeschreven en genummerd. Hij okay. was iemand die zijn ogen en zijn oren altijd goed te kost gaf. Ja, en die boog alles wel altijd heel precies op, hè, als ik het zo bekijk. Zijn hele correspondentie is chronologisch geordend. Dossiers per jaar bijgehouden met een trefwoordenregister. Ja, het was een oprampenaat, met alles. Hij wilde per se zijn archief zelf bijhouden. Mm -hmm. Heeft u al iets bijzonders gevonden? Ik heb het zelf nooit allemaal doorgenomen, ziet u. Toen hij stierf, kon ik het niet. Het heeft lang geduurd voordat ik weer deze kamer binnen durfde te gaan. Ik had de deur afgesloten en deed... Uh, en deed alsof er niets was gebeurd. Alsof hij hier nog, gewoon nog steeds zat te werken. Ja, het spijt me als mijn aanwezigheid hier al die herinneringen weer naar boven moet halen, maar... De herinneringen zijn niet pijnlijk, meneer Dubbelman. Maar hoe dan ook, de tijd heelt alle wonden. Dat is toch zo? Ja? Vindt u dat zelf? Niet helemaal, nee. Maar u zou wel over hem geïnterviewd kunnen worden? Ja, voor de ogen van zeven miljoen kijkers, hè? Ik weet het niet. Ik... Zonder u zou het programma niet volledig zijn. Ja, ik heb nooit gedacht... Ik zou het natuurlijk een eer vinden om over hem te vertellen. Ja, over zijn leven, ja, maar ook over zijn dood? Weet u waarom hij zelfmoord heeft gepleegd? Nee, ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb er dus ook helemaal geen moeite mee om die vraag te beantwoorden, want ik weet het echt niet. Maar even. zou u het niet willen weten dan? Na vijf jaar... Er verandert toch niets door. Ja, misschien niet, maar je kunt nooit weten. Nou, en trouwens, dat interesseert toch geen mens? Zeven miljoen kijkers zouden daar wel eens in geïnteresseerd kunnen zijn, ja. Ziekelijke nieuwsgierigheid, meneer Dubbelman. Gaan wij daar echt aan toegeven? Ja, dat hangt er vanaf. Nee, dat hangt nergens vanaf. Uw man was een beroemd schrijver. Je zou kunnen zeggen dat hij publiek bezit was. Nee, zijn werk was publiek bezit, meer niet. Ik ben niet van plan om hem met iemand te delen. Als dat het doel is van uw programma, dan kunnen we daar nu meteen mee ophouden. Goedemiddag. De notitieblokjes van Matthijs van der Muele. Zijn ongeveer 15 bij 20 centimeter. De achterkant is betiept. Hm. Waarschijnlijk oud papier. Nieuw gebruikt. Dat is evenwichtig handschrift voor een kunstenaar. Dat is haast zakelijk. De notities zijn per idee genummerd. 212 Een restaurant gehoord. Een man bestelt verse grapefruit. Het meisje diensteltje vraagt, heeft u last van suikerziekte? Iets te hard. Heel het restaurant luistert mee. Hij, wat zegt u? Zij verse grapefruit, heeft u suikerziekte? Ze glimlachte behulpzaam bij. Hij valt uit, nee, ik heb geen suikerziekte. Ik heb ook geen TB en geen ziekte van Parkinson. Ik wil alleen maar verse grapefruit. Meisje rent naar achteren te vertellen dat er weer zo'n idioot in de zaak zit. Dan zet ik hem op. Idee 243. Namen van personages via spreekwoorden en gezegden. Maar kies de kant en klaar. Dik Hout. Helemaal klokje thuis. Frits Eigenhaard. Johan de Goudwaard. Eugenie stond. ID 260. Een toneelstuk over een man die een toneelstuk wil schrijven... over een toneelstuk dat geschreven wordt door een man... die een toneelstuk wil schrijven. Jezus. Nou ja. Je kunt niet altijd geniaal zijn. Meneer Dubbelman. Ik heb nagedacht, ik moet eens dus even met u praten. U denkt dat ik iets verbergen, hè? Een of ander obscuur geheim? Nee, niet echt. Maar u zult moeten toegeven dat je geen pistool tegen je hoofd zet, vlak nadat de critici unaniem hebben besloten dat je het meeste werk hebt geschreven. Maar ja, er valt geen taal aan vast te knopen, voor mij niet tenminste. Nou, voor u hoeft er ook helemaal geen taal aan vast te knopen te zijn. Mijn man zal zo zijn reden hebben gehad. Hm. Ja, ik begrijp uw gevoelens en ik respecteer ze. Maar. Ik word geacht om een duidelijk portret van uw man te schetsen, als schrijver en als mens. Mm -hmm. Enig inzicht in de vraag waarom je op 38-jarige leeftijd zelfmoord heeft gepleegd op de top van zijn succes is van meer dan tijdelijk belang. vroeg vroegtijdige dood noemen zonder daar verder op in te gaan, dat zou toch een ontkenning zijn van alle daaraan voorafgaande jaren, nietwaar? Meneer Dubbelman, tijdens zijn leven was mijn man bijzonder gesteld op zijn privacy. Ik wil dat zijn dood ook een privé aangelegenheid blijft. Ik ben er zeker van dat als hij had gewild dat ik zou weten waarom, dat hij een briefje achtergelaten zou hebben of zoiets. En dat heeft hij niet gedaan? Nee, ik heb alles overhoop gehaald. Geen briefje. U heeft nooit het gevoel gehad dat u een antwoord moest vinden? Toen niet en nu niet. Kijk. Toen ik hem daar zag liggen, pistool nog in zijn hand, Zoiets vergeet je niet snel. Bijna een jaar lang durfde ik zijn werkkamer niet in. Ik heb alles precies opgelaten in deze kamer. Schoon, bijna steriel. Alleen het bloed daar bij de sofa heb ik op laten ramen. Dus ja, dat is geloof ik de enige rotzooi die Matthijs ooit in zijn leven heeft gemaakt of eigenlijk na zijn leven. Dat kon ik anders doen. De zoeken naar redenen. Excuses misschien. Ach, het lijkt nu net zo zinloos als toen. Klinkt dat erg verstandelijk? Nogal, ja. Ach, u moet één ding goed begrijpen, meneer Dugelman. Alleen dit is maar belangrijk voor mij. En waarschijnlijk voor Matthijs ook. En dat is het volgende... Tijdens zijn leven heeft hij bewezen dat hij een groot romanschrijver was. En dat hij nooit meer een letter op papier zou zetten. Ach, dat doet het toch helemaal niet toe. Ik weet wel dat sommige literaire kopstukken hebben gezegd dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Omdat hij na zonder grenzen vast was gelopen. Dat hij geen letter meer op papier zou kunnen krijgen. Nou, en zelfs als dat het geval was. Wat dan nog? Hm? Als Matthijs vond dat het zijn roeping was om hier beneden op aarde slechts één groots kunstwerk voor te brengen, meer niet... ...dan was dat zijn beslissing en die respecteer ik. Als hij dat echt vond, was dat dan niet de beslissing van een egoïstisch mens? Oh, maar alle kunstenaars zijn egoïstisch. Daar leer je mee leven. Waarom bent u dan met hem getrouwd? Hij wist niet dat het succes zo dichtbij was. Hij had iemand nodig, en dat was ik toevallig, om die magere jaren door te komen... Dus die heeft u gebruikt? Nou, denkt u maar niet dat ik dat erg vond. Hij gaf mij vertrouwen. Vertrouwen in hem. Ik wist dat hij talent had. Hij, hij was een genie. Ja, ik had meer vertrouwen in hem dan hij in zichzelf. En dat was wat ik hem te bieden had. Vertrouwen. En ik ben er trots op dat ik dat kon doen. Want dat was mijn bijdrage. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Het eigentijdse meesterwerk, zoals de pers het noemde... is net zo goed van mij als van Matthijs. En dat is iets waar ik dankbaar voor ben. Dat is iets wat ik nog steeds met mijn man kan delen. Al is hij niet langer onder ons. Dat is mijn reden om door te gaan. Mijn doel in het leven. En daarom vond u het goed dat ik hier kwam om het allemaal weer op te rakelen. Er is helemaal niets om op te rakelen, meneer Dubbelman. Een goed geordend dossier en een enorme hoeveelheid notities... ...dat is niet veel om een sensationeel item mee te creëren als dat is wat u zoekt. Ik ben helemaal niet op zoek naar sensatie, mevrouw van der Meulen. Waar bent u dan wel naar op zoek? Naar de waarheid. De waarheid over een man die een mysterie is gebleven. Hij is geen mysterie, voor mij niet. Maar ga gerust uw gang, u vindt toch niets... En Bert, nog drie minuten. Oké. Okay. Weet je wel wat je moet doen? Ik ja. wens me er wel weer uit, hoor. Hé, hey, over Van der Meulen. Je hebt maar het als cameraman. Ah, mooi. Dat uh, blijft staan voor drie juli. Kunnen we dat nog verplaatsen? Ja. ja. Ik heb echt meer tijd nodig, hoor. Nou, je moet het niet te gek maken voor een item van 25 minuten. Je zei zelf dat het Shakespeare niet was. Ah, we schuiven het geheel gewoon twee weken op. Je besteedt echt te veel tijd, hoor, aan het ene item. Ik heb het hele programma deze week bijna in mijn eentje moeten maken. Ja, maar dat waardeer ik toch ook, Sophie? Ja, ja. Maar jij strijkt wel mooi de eer op. Heb je de uitgever van van Martheijs al naartoe? Nee. Nee, ik ben bezig met zijn correspondentie. Zal ik daar dan gaan? Met een camera voor een interview? Oh, nee. Ik doe de interviews. Het is mijn programma, zeg, Slimmerik. Maar je kunt er wel eens heen om te kijken wat hij te vertellen heeft. Hij duikt regelmatig op in de correspondentie van Van der Meulen. Hij heeft veel invloed op hem gehad. Zeg, kijk meteen even of we daar ook kunnen filmen. Dat lijkt me goed voor de literaire sfeer. De bedrijvigheid van het uitgeverij, nou ja, je weet wel wat ik wil, hè? Staat genoteerd. En dan interview ik mevrouw Van der Meulen twee weken later. Ook thuis, ja. In de werkkamer van een man. Nou, dat vraag ik er dan dit weekend wel. Wil je anders dat ik meegaan, met, uh, om te helpen met die papieren en zo? Nee. Nee, nog niet. Nee. nee, dan lijken we helemaal een expeditie die de grafkamers van de Farao ook ontplunderen. Ze ziet maar aankomen, zeg. Nee, die doet alsof ze een verschrikkelijk geheim verbergt. Dat doet ze zelf. Ze doet zelf alsof ze een verschrikkelijk geheim verbergt. Ik zoek alleen maar, hoor. Hallo? Mevrouw van der Meulen. Daar spreekt u mee? Zeg het maar. Ik weet het. Wie bent u? Wat wilt u? Ik zei... Ik weet het. Met wie spreek ik? Van uw man. Wat weet u van mijn man? Wie bent u? Ik wist het niet. Ik bedoel, ik wist het wel, maar het is me nooit opgevallen. Maar nu, met al die publiciteit, zag ik het opeens. Ik wil geld. U kunt mij kopen, mevrouw van der Meulen. Ik ben te koop. Voor geld, houd mijn mond. Ik weet alles. Ik, ik weet niet waar het over heeft. 10.000? Nee, 70.000. Anders doe ik mijn mond open. Ik ken journalisten. Als u niet zegt wie. Ik hang op. Denkt u er maar eens goed over na over de gevolgen voor uzelf. Ik hang nu op. Ik heb uw nummer. Denkt u er maar eens goed over na. 70.000. Ik ken journalisten. Ik bel terug. Laat me met rust. U heeft geluisterd naar het eerste deel van Vermogen zonder Grenzen, een hoorspel van Derek Haddenat, vertaald en bewerkt door Gail Apeldoorn en Harm Edens. U hoorde Hero Muller als Matthijs van der Meulen en Marcel Maas als Anton de Korenaar. Anna van der Meulen werd gespeeld door Annelies van der Bie, Egbert Dubbelman, Luc van der Lagemaat, Sophie Rambeau, Willy van der Grient en meneer de Korenaar was Hans Karsenbach. Strategie, Nelke van der Krocht, Techniek, Bart Henny en Wim de Kok. Volgende week hoort u deel 2.